Zo'n honderd miljoen jaar geleden leefde in het drassig park dat wij thans als Holland kennen een groep dinosaurussen die echt reed uit hun dag gingen. De Gabbersaurus! Waar zijn ze nou? Waar zijn ze nou? Waar zijn ze nou? Kijk, kijk, kijk, Daar komt een hele kudde! Stamper! Stamper! De vleet uit je dak!